Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Ministers, journalisten, rechters en wetenschappers die stiekem maar één doel hebben, de bevolking onderdrukken. Dat is natuurlijk een complottheorie, maar wel gevaarlijk, zegt de AIVD. Want volgens de inlichtingendienst geloven heel veel mensen in zo'n kwaadaardige elite. Je hoort mijn collega Rol Pauw. De AIVD noemt dit op dit moment het populairste extremistische narratief, zoals dat uh, wordt genoemd. En het zou om meer dan 100.000 mensen, Nederlanders, gaan die daar stellen geen geloven die, die deze theorieën aanhangen. Ja, hoe meer mensen zoiets geloven... hoe gevaarlijker het wordt voor de samenleving, zegt de ANVD. Als voorbeeld noemen ze dat er vorig jaar mensen zijn opgepakt... omdat ze een aanslag op premier Rutte zouden willen plannen. Een politieke vijand van president Poetin moet jarenlang de cel in. De Russische Vladimir Karamursa krijgt 25 jaar... en dat is een van de langste straffen die ooit is opgelegd... aan een politieke tegenstander van Poetin, vertelt correspondent Iris de Graaf. Volgens de Moskouse recht... Bank, die al een jaar bezig is met zijn zaak en dus vandaag de uitspraak deed, is Karamurza schuldig aan hoogverraad van zijn moederland. en in het discrediet brengen van het Russische leger. Hij heeft vaak openlijk kritiek geuit op wat in Rusland nog steeds een speciale militaire operatie moet worden genoemd. En Karamurza wordt ook nog beschuldigd van het werken voor ongewenste organisaties. omdat hij mensenrechtenorganisaties bijstond. Karamurza is niet de enige kritische politicus die achter de tralies komt te zitten. Poetins grootste politieke tegenstander. Alexei Navalny zit al twee jaar in een strafkamp. En ergens de komende uren is, als het goed is... de lancering van de grootste raket ooit... de Starship van ruimtevaartbedrijf SpaceX. Het ding is meer dan 100 meter hoog... en het is de bedoeling dat er uiteindelijk mensen mee naar de maan gaan. Deze ruimtevaartdeskundige legt uit waarom het zo'n belangrijk moment is. Al 30 jaar hebben Amerikaanse presidenten beloofd... we gaan weer terug naar de maan en iedere keer toch niet. Voor een de deel domweg, omdat het ontzettend duur is... en het geld er toch niet bij kwam. Uh, en voor een deel inderdaad, omdat het heel moeilijk is en dat we andere prioriteiten hadden. Ja, en nu is dan de verwachting, het gaat misschien toch inderdaad wel weer gebeuren. Ja, zover is het nog lang niet. Grote delen van de raket zijn nog helemaal nieuw en nog nooit gebruikt. Dus er kan van alles misgaan. De vlucht van vandaag is daarom nog onbemand. Het weer, vanmiddag iets meer zon, blijft op de meeste plekken droog. gaat tot 15 naar morgen, net zoiets. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht heb je 10 minuten vertraging tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel staat 3 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Ik ook Al meteen de voetjes van de vloer. Lekker hoor muziek uit 1989. hoor, de Kaoma met Lambada. De zonnige klanken van uh, Koma want het zonnetje schijnt. Goedemiddag, Benno. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag. Zo, daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. Ja, zijn we weer. Goedemiddag. Ja. goede week, Gats. Ja, heel goed, heel goed. Dat ja, is le mooi. Lekker weer, lekker in de tuin gewerkt. Uh, want ja, we hebben natuurlijk als volkstuin, dan hebben we het een beetje haast. Ja, want, er moet uh, weer gezaaid worden natuurlijk. Ja, gezaaid en geplant en uh, verplant en nou enzovoorts enzovoorts. Uh, dus uh, nee, maar heerlijk om weer buiten te zijn. En het is vandaag natuurlijk ook weer prachtig. Weer. Het is 18,1 graden bij Wim Gertenbach College. Dat is interessant, want ik meet dus juist 11,7 op de Breenerouderstraat. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, het is vandaag is het Wereldcircusdag. Ik ga maar gelijk van start, want ik heb een heleboel berichten. Um, en dat is het elke zaterdag van april in het jaar. In Nederland houden, we al, houden dan alle Nederlandse ten, tentcircussen. dat is een, een nieuw woord, blijkbaar, tentcircusen... Een open dag en kunt u een kijkje nemen achter de schermen van het leven en werken van de artiesten. Uh, een mooie gelegenheid om het museum de Tien Malen uh, te bezoeken. En dit museum wordt uh, van in de periode van 1 april tot en met 28 oktober... is daar een expositie 100 jaar Circus Speelgoed. Voor de kinderen is een, uh, onder andere een circus uh, speurtocht in het museum. Nou, en waar vind je dat museum de 10 malen? Dat is in Putten. En dat is, uh, ik heb het even nagekeken, en Rob. Het is vijf kwartier rijden vanaf de Tolweg in Zandvoort. En bij Hoevelaken... Even kijken. Linksaf? <laughs> ja, echt wel. Nou, ik raak er hè, uitgeput van. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, en zo gaan we dit uur, deze drie uur verder met allerlei leuke en interessante nieuws. Zeker, heel veel evenementen die plaatsvinden activiteiten die je kunt gaan doen. Ja. Hè, met je scootmobiel op pad en dergelijke. Nou ja, dat hoor je straks verderop in de uitzending Goedemiddag Zandvoort.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 Twee gouden oude zo achter elkaar. Als eerst de spin round van Sion Johns. En erachteraan de grote hit van alweer een paar jaar geleden van Bruno Mars. Nou, je had het net aan het begin van de show, Benno. je het over, ja. uh, over ja, de, de tuin en de plantjes en ja. dergelijke. Ja, ja. Maar daar heeft de gemeente ook iets voor. Jazeker. Uh, samen met Spaarlanden. En het is namelijk mogelijk om weer gratis stoeptegels in te ruilen voor plantjes. En je kan je tot 1 mei van dit jaar uh, online aanmelden bij Spaarlanden. En, um, en wat is de bedoeling? Dat je nou, dat, dat het natuurlijk allemaal wat groener wordt in het uh, dorp. Um, er zijn ook allerlei. Uh, uh, uh, want ja, niks zonder volwaarders natuurlijk. Het is uh, minimaal een halve vierkante meter. Dus, uh, en maximaal twee vierkante meter. En je krijgt een... Uh uh, vier plantjes, uh, uh, even kijken, uh, per vierkante meter ontvang je vier plantjes tot een max van acht plantjes. Wat die plantjes zijn, wordt niet verteld. Nee. Is, uh, het kunnen misschien uh, worden bomen van 20 meter hoog, maar uh, dat, uh, dat zal niet het <laughs> toch wel eenjarig spul zijn. <laughs> ja. Ja. En ja, en uh, mooi vond ik uh, dat, uh, dat erbij staat: ja, een stoeptegel is uh, 30 centimeter, weet je wel, oh, één ja. vierkant. Ja. Dus, dus dan kan je het aantal stoeptegels tellen. En dan weet je wanneer je twee meter hebt. Ja, ja, ja. Nou, dat is wel een, een beetje rekenen. In ieder geval, wat ik wel sympathiek vind. Is dat ze de tegels ook bij je opkomen halen. Dus Landen komt die plantjes brengen. Als je hebt opgegeven. En ze halen die stoeptegels weer mee terug. Want dat is natuurlijk wel fijn. Want wat laat je die robben allemaal weer? Dus die, dat kan allemaal. En dan moet je natuurlijk even naar de website van Landen. Heb ik die? Nee. Die heb ik natuurlijk niet. Maar die staat wel op onze website, toch? Rob? Zeker, in sparenlanden.nl, daar kom je er ook. Ja, precies. Nou, daar. nou, dan hebben we nog iets voor de mensen in de scootmobielen... of die scootmobiel afhankelijk zijn. Daar gaat uh, pluspunt... die gaat een behendigheidsmiddag voor scootmobiles organiseren. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, van... wil je er vaker op uit, maar ben je niet zeker genoeg met je scootmobiel... doe dan nou mee met de behendigheidsmiddag... Via een parcours en wat oefeningen stijgt het zelfvertrouwen... en voel je je een stuk zekerder en veiliger. En het is natuurlijk reet gezellig, dat, uh, dat uh, lijkt mij. Uh, samen met uh, team sportsurfer Zandvoort, Stevie Bakker van Kennemar en de vrijwilligers van Pluspunt... gaat het zeker een hele leuke en nuttige middag worden... zo schrijft Pluspunt... De cursus is voor iedereen met zo'n scootmobiel en is op dinsdag 2 mei van 2 uur smiddags s tot 1600 uur. En vindt plaats bij de Korverhal aan de Duintjesveldweg. Ja, en die oudjes en die mensen in de scootmobiel die zijn fanatiek, Benno. Is dat zo? Dus die gaan ook vaak een wedstrijdje met elkaar doen oh ja. tijdens zo'n dag. Oh ja, oh ja. Ik heb een hele snelle scootmobiel, weet je wel, en oh ik ja. kan je inhalen en dergelijke. Oké. Okay. Ja, dus het wordt heel gezellig. 2 mei dus, hè? 2 mei. Mee, in bij de Korverhal. En wel even opgeven natuurlijk. Hè. Niet zomaar naar naartoe gaan, maar wel even opgeven bij Pluspunt. Nou, tot zover. Dankjewel. Nou, Je had het over uh, de tuintjes en uh, de bloemetjes. Nou, dat brengt ons bij Flowers. Ja. We were good. We were cold. Kind of dream that can't be so. We were right. Till we weren't to home and watched it burn mm, I didn't want to leave you I didn't want to lie started to cry but then remembered I I can buy myself flowers write my name in the sand talk to myself for hours say things you don't understand no remorse no regret i forgive every word you say Ooh, i didn't want to leave babe. i didn't want to fight started to cry but then remember Then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 careless whisper from a careless man dance for a Neutron fan Marionette strings are dangerous things A thought of all the trouble they bring An eye for an eye A spy for spy Rubber bands expand In a frustrating sigh. They tell me that she's not dreaming She's got an aches in the hole That doesn't have meaning Reality used to be a friend of mine Cut complete control I don't take too We've seen Applegate, you gotta put me on We guess who's a piece of the cake was Jack Bourne She broke a wishbone and wished for a sign I told the whispers in my heart were fine What did she think she could do? I feel for her, I really do And I stared at the ring finger on her hand I wanted her to be a big PM Thornton fan But I'll have to put her right back with the rest That's the way it goes, I guess Maybe you send me out send me out Baby, you send me out <laughs> Baby, you send me out Said I dropped off Baby, you send me out Yeah <laughs> Een beetje uit de beginperiode van deze radio uh, CFM. Je hoort de PM Dawn en Set Adrift Drift on Memory Blizz. Zo is het, uh, Benno. Ja, zo is het. Nou, jij volgt ook het uh, nieuws. Ja, vanmorgen was er een uh, reanimatie uh, in, uh, op de weg. Ja. Nou ja, daar weet ik, ik verder niet van. Hoe dat is... Nou ja, ik werd gealarmeerd, want ik schijn in de buurt te wonen van Adenhout. Uh, jij wel? Uh, ja. ja. Oh, als heemstede naar nou mag je in Adenhout komen. En, uh, maar dat uh, werd afgeblazen. Dus, uh, maar ik, ik had het vermoeden dat het in, bij klooster Alvena was. En daar... Uh, nou ja, dat... dat uh daar heb je gewoon niks te zoeken. In ieder geval, ja, het is, eigenlijk voor de hulpdienst is het lekker rustig. Nou, dat is goed nieuws. Ja, dat is denk ik ook heel goed nieuws. En zo moet het vooral blijven. Ja, de bloemenmozaïek, dat is ook een mooi verhaal. Ja, dat is een mooi verhaal. Oh, daar wil je het over hebben. Ja, het is dit weekend, vandaag en morgen, is er bloemenmozaïeken... in ieder geval in het dorp Vogelenzang... Burgemeester Roest heeft daar een, een fijn berichtje over gestuurd, op de, nou gestuurd. In ieder geval gepost op Facebook. Met fotootjes erbij. En uh, dat is wel leuk. Ik heb er nog een berichtje gestuurd. Of je misschien in de uitzending wat wil vertellen. Maar ik denk dat het een beetje aan de late kant is. Je krijgt in ieder geval wel een hele mooie uh, indruk van hoe het erbij staat. En dan kan je het uh, vandaag en morgen nog op je gemak kijken. En als je er toch bent, dan kan je even doorfietsen. Of fietsen, ja, dat zou ik dan doen, op de fiets gaan. Um, Naast de Zilk, want in de Zilk is precies hetzelfde. En daar hebben ze ook een, um, met platte grondje en al een hele uh, wandelroute. langs allerlei in, um, in de in het dorp. En daar hebben ze morgen zelfs nog een heel programma. Eh, met oldtimers en uh, van alles en nog wat uh, erbij. Dus dat is uh, heel gezellig. Geweldig. Uh, ja, ja, dat is uh, heel goed georganiseerd. En uh, ja, nog meer uh, in de Bolle Streek. In uh, Lisse is dat ook uh, trouwens. Ja. En daar hebben ze ook van, uh, van de brandweer hebben ze een brandweerauto met uh, mozaïek uh, nagebouwd. Zo. Heeft de brandweer heeft voor het eerst meegedaan. En dan kan je dan in die uh, auto kan je gaan zitten. Ja. En dan kan je ook nog een uh, mozaïek uh, vuur uh, doven. Dat oh, oh, ja, is ja. ja. Ja, dat is, dat is geweldig. heel, heel patch. Ja, ja, ja. Eens even kijken. Nou, ik heb hier nog een website. Het is... Uh, uh, even, uh, waar, waar is het? Waar is het? Uh, nee, ik heb geen website. Er is een website in ieder geval... voor, uh, de, voor uh, de feestcommissie De Zilk, zo heet het. Die heeft een website. En als je dat in Google zet... dan krijg je vanzelf het hele programma... Uh, voor De Zilk uh, te lezen. Uh, met, uh, want er is ook iets nog voor uh, de kinderen... En auto hollandse spelletjes en suikerspinnen. Speeltreintje is er. En, en, uh, nou, en dan nog een borreltje. Uh, nou, uh, okay. Om drie uur de oldtimers binnen. Dus dat is helemaal gezellig. Zeker. En als het weer dan uh, lekker blijft, dan uh, is het helemaal mooi. En dat weer, dat blijft volgens mij lekker. Maar daar weet jij uh, alles van en het horen zo meteen van je ook. Ja, ja, zeker. Zeker. Na deze plaats. Het weerbericht voor de komende dagen in deze plaats is veel fun te samen met Galaxy er weer een uh, gezellige boel mee met uh, deze plaat van Phil uh, Verend en Galaxy uh, and Everybody's Living. De weer ja, het is uh, half drie geweest het weer, uh, Benno. Ja. Blijft het zo mooi of uh, wordt het misschien ja, nog, nog wel mooier? Ja, ja nog wel mooier en nog wel warmer. Uh, vandaag dus uh, het blijft droog. Uh, de wind komt uit het noorden tot uh, vijf bovenvoor. Het is, uh, nou, wat zei je, 18,1 bij Willem Gertenbach. En jij had gemeente? Uh, 11,7. 11,7. Nou ja, kijk eens aan. Dat gaat hartstikke goed. En morgen is dat eigenlijk ook zo. Dan zitten we op een maximum temperatuur van 12 graden. Met 4 boven voor, noord noordwest west uh, Met 30% kans op zon. Uh, en dan gaat de temperatuur... Omhoog maandag 14 graden. En vanaf woensdag wordt het echt warmer. Um, kijk eens, de temperaturen zijn alweer bijgesteld, <laughs> zie ik tot mijn verbazing. Ja, nog, toch... beter, ja, ja, maar... nog beter? Ja, nog beter. Vanaf vrijdag zitten we in de 18 graden hier in Zandvoort. Met 70% kans op zon. En... en de wind, ja, die blijft waaien. Tussen Noord en Oost. Eigenlijk daar zit dat allemaal een beetje tussen Noord-Oost. En de winter zit tussen 4 en 5 boven. Voor geen regen van betekenis als het gaat regenen. Dus het wordt een hele prachtige dag. En wil je nog warmer hebben, nou dan denk dat je dan naar het uh, oosten moet reizen. Want daar is het uh, vrijdag 20 graden zo wordt voorspeld. Dus dat is uh, heerlijk met 80% kans op zon. Ook okay, zo. Nog beter. En, nog beter. En een... Oh ja, dat wilde ik ook nog even doorgeven. Over zit er nog... Uh, dat is ook gecorrigeerd. Ik had ergens gezien dat er een UV-straling was van 4. Uh, maar het blijft 3. En dat betekent dat je binnen 25 tot 35 minuten... Een, uh, na een half uur... Uh, blootgesteld te zijn aan de zon... dat je dan uh, begint te verbranden. Dus uh, blijf smeren. En hoe is het met de polletjes? Polletjes? Oh ja, dat is uh, goed. Dat staat hier niet bij. Daar kan ik niks over zeggen. Nou, Oké, okay, nou ja, het ik... is wel de polletijd. Hè? Ja, dus, het is uh... wel de polletijd. Ik heb er eigenlijk... weinig last van, dus het zal wel meevallen met de pollen. Oké, okay, <laughs> nou, daar hoort het uh, daarop. Uh, dankjewel, Benno. Het weerbericht... is ook naar te lezen op uiteraard... onze eigen CFM-app. Dus mocht je de app nog niet hebben, download hem. Hè. Gewoon even onder uh, zand... Zoeken en dan de eerste of tweede app. Dat zie je meteen goed. En dan kan je onder meer het weer volgen. En uiteraard ook luisteren en kijken naar de Sofwordse Radio. Dat was het weer. En dat luisteren en kijken, dat kan je natuurlijk de hele nacht doen. Hè? Dus uh, als je last hebt van uh, slapeloosheid, dan zijn wij het medicijn. Hier is Suzanne en Freek.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 Zijn, wat doe je al naar ik? Ken... The cat niet goed hoor, slapeloosheid, uh, Benno. Daar heb er wel eens last van. Nee, niet? gelukkig. Ja, heel af en toe heel een heel beetje. Toe. Ja, maar ik, heb, uh, ik probeer dat zoveel mogelijk te voorkomen. Hoewel dat soms niet te voorkomen is. Af en toe een borrel erin, dat helpt ook? Nee, niet? Nee, nee, ja, nee, niet. Nee, oh. nee. Ja, dan uh, als je. Zie je, dan gaat het bij mij fout dan. Ja, <laughs> daar slaap je wel goed in, maar uh, mijn ervaring was uh, dat uh, dan word je halverwege de nacht wakker en dan kan de slaap niet meer vatten. Dus niet, uh, geen alcohol drinken. Yeah. <laughs> Geen koffie drinken s'avonds. Uh, men zegt, en dat werkt, uh, dat heb ik uit persoonlijke ervaring, uh, werkt dat bij mij in ieder geval goed. Na 8 uur s'avonds niet meer eten en niet meer drinken. Dat is heel verstandig. Dank. Ook voor de kilo's, uh, Benno. Ja, ook voor de kilo's. Ja. Zeker weten. Zeg nou, nog, Nou ja, moet ja, je ja, horen. Ja. Ja. Ja, kunnen we nog even. Uh, het, heb je de tunneltje in de Engelbertstraat naar de Noorderstraat al gezien? Dat is geweldig. Hele... Ik zag daar wat over op, uh, op Facebook, ja, hè, de, volgens op, mij. Ja, ze, en ze hebben daar hele leuke muren. Schilderingen aangebracht. En er wordt op Facebook heel positief op gereageerd door de antwoorders. En met tegelijkertijd wordt de hoop uitgesproken dat het ook zo blijft en dat er dus geen enge uh, graffiti-narigheid opkomt. Het ziet er heel leuk uit. Eén is in zwart-wit en de ander, andere twee zijn in kleur. Uh, heel knap gedaan. Uh, Allebei uh, over de race, uh, of niet? Ja, het gaat over het squeakje van Zandvoort. Ja, met uh, allemaal formule-auto's. Eén uh, is met klassieke formule-auto's... zoals dat vroeger ging in, uh, hier in Zandvoort. en um, De andere is een wat moderne uh, uh, raceauto, formule 1 auto. Ehm... Um, en natuurlijk het, even het, uh, het circuit zelf, even de, de baan. Dus uh, welke tunnel is dat, uh, Benno? Aan de, wat zei ik, Engelbertstraat. Naar de no -r -r Noorderstraat, zeg ik het goed? Ja, Noorderstraat. Volg, ja, volg, ja volg Engelbert. Wel. Ja, Noorderstraat. Nou, ga je even een kijkje nemen, mooie uh, muurschilderingen ja, daar. Ja, dat is lekker uh, weer, neem je ja, radio dat mee. Ja, uh, dat is vanuit een project uh, wat ze in Zandvoort hebben, begrijp ik. Oké, okay, ja, dat zal wel. Ja, ik ja, heb ja, geen ja. Idee. ja, klopt. Ja, klopt. Uh. Uh, ja, Om Zalvoort uh, nog uh, mooier te maken. Want uh, ja, dus wij Zalvoorters ja. zijn uh, trots op Sanvoort. Dat ja, uh, ja. Dat we een house Amzee hebben. Hè. Ja, okay. Dat is toch volgende <laughs> plaat die ik ga draaien. Oh, oh, ja, dat heet het, in het uh? Duits weer meer. Dat ja. weet ik ook wel. Maar goed, heel veel Duitsers ook dit weekend nog in Sanvoort, Vandaar deze. Hier ben ik geboren en door die straten.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 Ein Haus am See, Orangenaugenblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Mm, hm, alle kommen vorbei, ich brauch nicht rauszugehen. Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben, heb touwge oren, weisig... Speciaal even hey, voor uh, alle Duitsers uh, die nou in Sofort de zijn. Deze van uh, Peter Fox en House of Zee. Dit is... Voortwoord. De... 25, 25 If man is still alive If woman can survive they may fall so very far away maybe it's only a in the year 2525 25. if man is still alive if woman can survive planet. Van de manier vind ik deze gouden oude uit 1969 alweer Benno. Vind ik echt een strandplaats. Oh, ja? Ja. Okay. ja, lekker als je op het strand bent en dan dit soort muziek hoort. Ja. dat was zeker en Evans, de enige hit die ze gehad hebben. Oh. In die year 2525. 25, nou. En toen waren ze al gevuld? Of ja, nee, daar, dat zijn, we we daar zijn we nog lang niet. Hè? Nee, nee, dan zijn nee, we we nog lang zeker, niet. zeker. Hey, um, ja, we hebben tevoren. toch over, oh, ja, precies, dat zou ja. ik zeggen, we hebben toch over strand. Ja. Hoe bereikbaar? Is het uh, strand? Nou ja, ik, de, jij hebt op uh, Facebook of Facebook op internet een foto neergezet van allemaal uh, notabelen, zoals dat heette. Op het strand. En uh, dat zijn. Uh, nou, de wethouder. Uh, even kijken. Uh, Mensen in ieder geval van. Uh, wethouders van Zandvoort, Bloemendaal, Haarlem en Heemstede... en provincie Noord-Holland die staan onder andere op de foto. En want de gemeentes van deze plaatsen gaan samenwerken... aan een bereikbare kust in Zuid-Kermeland. Dus niet alleen Zandvoort, maar ook Bloemendaal natuurlijk. Dat is nodig, want op zonnige dagen en tijdens evenementen... komen er veel mensen naar onze prachtige standen en natuurgebieden. De samenwerkende gemeente en provincie Noord-Holland... vinden het tijd om dit probleem... Eindelijk, ik vind ik mag ik er zelf toe, aan toevoegen. Eindelijk eindelijk is goed in beeld te brengen. Hoe lang is volgens mij, mijn hele leven, ik ben er, iets over de 60. Niet veel, maar iets over de 60. Hoe uh, ben je al op? Zijn er al problemen met het bereikbaar zijn van de kust? Maar goed. Dat ja, je hebt eigenlijk... toch ook met de Grand Prix, je toch ook uh, samengewerkt met uh, de buurtgemeenten. Ja, ja, zeker. En ja, ja, ja. Nou, misschien komt het daar wel vandaan. Nou, in ieder geval, de eerste stap is het verzamelen van actuele informatie. Waar is het druk? Hoe erg is het? En op welke dagen? Er wordt hiervoor naar alle vervoersmiddelen gekeken. Autofiets, openbaar vervoer en voetgangers. Ook wordt rekening gehouden met grote opgaven... zoals de woningbouw, stikstofregels en klimaatverandering. Het onderzoek loopt tot en met april 2024 en in een volgende stap, eind 2023, worden reizigers, inwoners, organisaties en ondernemers gevraagd om mee te denken over mogelijke oplossingen. Hierna wordt een scenario opgesteld om de stranden en natuurgebieden van zuid kennemerland goed bereikbaar te houden. Aan het einde van het onderzoek worden afspraken gemaakt over welke maatregelen uitgevoerd en door wie. Nou ja, oh ja, en wie staan op de foto? Dat is, uh, was Bas van Leeuwen. Ik is uh, Evelien Standen, wethouder van uh, Heemstede, Jeroen Othof, dat is gedeputeerde. En uh, Martijn Hendricks, de wethouder van Zandvoort. En Henk Wijkhuizen, wethouder van Bloemendaal. Met z'n vijven op het uh, strand, Benno. Gezellig. Mooie foto ook uh, na te kijken, uiteraard. En na te lezen en ja. na te zien op onze eigen CFM-app. Ja. Nou ja, je had het net over je leeftijd en net 60. Uh, net ja. Maar mag ik zeggen, je hebt wel een mooie stem. Ja, ik heb wel een mooie stem voor een 66-jarige. <laughs> Hele mooie stem. En... Um, het is namelijk, morgen is het Werelddag van De Stem de stem. Ja, Alex, uh, even kijken, World Voice Day, wel, uh, wel, en dit is een dag van bewustwording, erkenning en feest van de stem. Tijdens de Werelddag van de Stem staat het belang van de menselijke stem in het dagelijks leven centraal. Er wordt aandacht geschonken aan het trainen van de artistieke stem, het voorkomen van stemproblemen, het herstellen van afwijkingen of zieke stem en aan het onderzoek naar uh, een en aan het onderzoek naar de functie en de toepassing van de stem. Mensen worden aangespoord om goed voor hun stem te zorgen... en krijgen tips om hun stem of gewoontes te verbeteren. Niet alleen voor artiesten is een gezonde stem van belang... veel mensen zijn voor hun dagelijks werk afhankelijk van een goed functionerende stem. De zogenaamde stemprofessionals of beroepsprekers. Nou ja, wij zijn amateursprekers, Rob. Dat is uh, niet helemaal beroeps, maar... Nou ja, semi-beroeps. Uh, semi semi-beroeps. Ik zal een uh, factuurtje sturen. Uiteindelijk is iedereen afhankelijk van zijn stem. Maar duidelijke voorbeelden van spreekberoepen zijn natuurlijk advocaten, leraren, callcenter, medewerkers. Enzovoorts, enzovoorts. Nou, hoe... En die mevrouw uh, van de NS, hè, die altijd uh, ja? zegt uh, van. Uh, niet uh, dames en heren, maar hallo allemaal. Reizigers. Reizigers, ja, ja, hoe gaat dat? Ja, en uh, ja. ik heb een melding over een trein. Ja, ja precies. Ja. Nou ja, hoe kan je je stem in ieder geval uh, in conditie houden? Dat is voldoende water drinken, niet te veel koffie, Koffie, thee drinken. zorg, heb je het weer, voor een voldoende nachtrust. Goede luchtvochtigheid. Uh, vermijd erco. Er oh, dus, nou, dat doen we vandaag goed. We Wij hebben hem gewoon... uitgezet, raampje open. Er, precies. Nou, vermijd, nou, goed. vermijd roken en rokerige ruimtes. En een goede stemtechniek, ja, dat, maar dan moet je weer op les natuurlijk. En deze dag die begon ooit in 1999 als initiatief van een Braziliaanse artsen, pathologen en zangleraren. En kreeg snel al internationale navolging. Ja, je had uh, vroeger trouwens ook uh, de stemband. Keer dat nog? Ja, de stemband. Ja, ja dat was, uh, dat dat was uh, op de radio, dat deed uh, Kees uh, Schilper-Oorts. Ja. Die deed dat uh, spel en dan moest je raden van wie de stem was. Oh ja, ja, ja. ja de ja, ja, ja. stembond. De stembond. ja. Ja, ja dat ja, ja. was uh, altijd een uh, mooi, uh, ja. mooi item uh, op de radio. Dat was vroeger, jongens en meisjes. Ja. Dus, uh, ja, kinderen, kinderen. kinderen. Ja, kinderen oh. oh ja, dat mag ik niet <laughs> zeggen. Ja, wat doe je nou? Nou, dankjewel, Benno. Ja, mooie stem, hoor. Ja, ja, laat ja, ja, nog maar even horen oh, ze dadelijk. Ja, ja, ja. Na dit plaatje van uh, Pest Modes. En People are People. Lekker om deze weer eens te draaien, Benno. Ja, ja. en people are people. Lekker bek to die ethisch uh, zo op uh, de radio. Zeker. Zonnetje erbij. Wat willen we nou nog meer? Eigenlijk niks. Eigenlijk helemaal niks. Nee, nee, we kunnen gaan uh, mozieken natuurlijk uh, in, uh, in de regio, in de Ah, ja, ja, leuk. Dit weekend wordt gezellig. Ja. En volgend weekend, dan als we het toch over de bloemen hebben, hebben we de bloemencorso. Ja, daar hebben we bloemencorso. En um, dan wordt het uh, natuurlijk een heel druk weekend in de, in de regio. Um, die trekt van, uh, even kijken, nou wat is het daar bij Lissen richting Haarlem. En dan komt hij daar. Uh, zo eind, uh, begin vanavond een keer in uh, Heemstede. En dan eind, ja, rond 8 uur, 9 uur ergens in Haarlem komt het aan. Dus daar uh, kan je bij zijn. Um, en dan zondag kan je, staat alles opgesteld in Haarlem. De alle praalwagens. En dan kan je daar op je gemak... Vooral een rondje lopen op de gedemde oude gracht. Tenminste, zo was het vroeger. Ik denk dat het nu nog zo is. En de, de avond is op 21 april. Ja. Dan in Noordwijkerhout. Oké, okay, Noordwijkerhout. Dan, dan kan je daar kijken naar, naar de praalwagens, ja, zeg maar, ja. die daar zijn opgesteld in Noordwijkerhout. Kijk eens En dan op. de 22ste die zaterdag. Dan is de bloemencorso zelf. Ja. En dan de 23ste in Arnhem. En... Zeker weten. En dan hebben we ook nog uh, stoomtrein die naar Haarlem komt de 23e, dus uh, ik, ik denk dat ik even ga kijken hoor op het uh, stationnetje Heemstede aan de als die langskomt de race, ja ja, Helemaal gaaf, gaaf, ja, zeker. Ja. Echt uh, uh, euh, nog met de, met de rook uit de, uit de pijp en zo. Uh. Ja, en de fluitende? Uh, uh, de, de, fluitketel. de fluitketel natuurlijk. Nou, oh, ja, ja, ja, ja dat, uh, die zal behoorlijk te keer gaan. Ja. Zeker. Nou, ik heb uh, van de week uh, gehoord dat er uh, drie platen zijn toegevoegd aan het uh, cultureel erfgoed in uh, Amerika. Oh. Die hebben ze gewoon, uh, ja, dat wordt, uh, wordt beschermd, zeg maar. Hè, bepaalde platen. Ja. En er staan inmiddels een uh, paar honderd uh, platen op de lijst. Dat is dus cultureel erfgoed in Amerika. En van de weg zijn er drie platen toegevoegd, Benno. Waaronder? Eentje is, uh, eentje, eentje is van Queen Lativa. Oh. Ladies first, een plaat samen met Money Love. En uh, de andere is van... Uh, moet ik even kijken, even spieken. Waar heb ik hem staan... Uh, Oh ja, ja, uiteraard. Madonna in Like a Virgin. Oh ja, ja, tuurlijk. En de andere plaat, en die ga ik nog even draaien, zo vlak ja. voor het nieuws. Is uh, ja, het is een beetje raar om nu uh, met een zonnetje te draaien. Maar uh, ja, dat is deze kersthit uh, van uh, Mariah Carey. <laughs> Tot zo. I don't want